Twee uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Rechters zijn klaar voor de komst van camera's in de rechtszaal. Dat zei strafrechter Baudouin in het tv-programma Buitenhof. De onlangs opgestapte vicevoorzitter van de Amsterdamse Rechtbank zei dat hij het prima vindt dat het publiek volgend jaar rechtszaken online kan volgen. Baudouin verwacht dat Nederlanders meer begrip zullen krijgen voor rechterlijke beslissingen. als ze de rechtspraak via internet kunnen volgen. De Raad voor de Rechtspraak wil vanaf volgend jaar eens per maand beelden van een geselecteerde rechtszaak online zetten op rechtspraak.nl. Als er veel belangstelling voor is, wordt het aantal rechtszaken verder uitgebreid. De parlementsverkiezingen in Israël worden gehouden op 22 januari. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt. Het parlement moet morgen nog wel akkoord gaan met de datum. Premier Netanyahu kondigde afgelopen week vervroegde verkiezingen aan nadat het niet gelukt was om een begroting aan te nemen. Vooral een paar kleine religieuze regeringspartijen verzetten zich tegen de bezuinigingen op sociale voorzieningen. De verkiezingen stonden eigenlijk voor oktober 2013 op de agenda. De Likud-partij van Netanyahu staat in de peilingen op winst. De president van Mauritanië wordt voor een medische behandeling overgebracht naar het buitenland. President Abdul Aziz werd gisteren in een auto door zijn eigen militairen onder vuur genomen. De autoriteiten zeggen dat het een ongeluk was en dat Abdul Aziz slechts lichtgewond raakte aan zijn arm. Maar een medische bron zegt dat de president in de buik is geraakt. De president was kort te zien op tv vanuit het ziekenhuis en hij zei dat het hem goed ging en hij riep op tot kalmte. Abdelaziz Aziz wordt door het Westen gezien als een bondgenoot tegen Al-Qaeda en andere islamisten in de regio. Het weer, buien, maar tussendoor ook zon. Het is een graad of 12. Morgen veel stapelwolken. In de middag en avond, vooral in het noorden en westen, een paar buien. En het wordt opnieuw zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Het is druk op de weg door een combinatie van werkzaamheden en ongelukken en slecht weer. Elf files, en daarvan noem ik de opvallendste en de langste. Op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd. De ring van Amsterdam tussen Oud-Zuid en Amsterdam Business Park, 5 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam zijn problemen bij de Van Brienorbrug. De hoofdrijbaan is daar dicht. Er staat vanuit Breda een korte file. De parallelbaan is wel open. Maar verderop komt hij opnieuw vast te staan richting Rotterdam... door een aanrijding op de A20. Vanuit Gouda staat tussen het plein en Rotterdam Centrum 5 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. De langste file staat op de Veluwe. Op de A50 Arnhem naar Apeldoorn. Ook na een aanrijding tussen Knap het Waterberg en de afrit Hoenderlo 7 kilometer.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 ARTMAN, een nieuw AVRO-programma waarin beeldend kunstenaars David Bade en Jasper Krabé... de link leggen tussen het werk van moderne kunstenaars en beroemde genres uit de beeldende kunst. In de aflevering over het lichaam bezoeken Bade en Krabé Paul Kooike... die zijn modellen in ongemakkelijke poses fotografeert. ARTMAN, vanavond om tien voor zeven bij de AVRO op Nederland 2. Langs de lijn, met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, hartelijk welkom. Het is uh, zondag uh, 15 oktober. En wat andere, 14 oktober is het trouwens, laten we er geen vergissing van maken. Het is een wat andere uitzending uh, dan anders natuurlijk geen voetbal. We kijken straks wel een beetje naar wat dingetjes. Maar we gaan eerst maar eens beginnen met badminton, de Dutch Open, Theo Plachard de vrouwenfinale. Met Judith Meulendijks namens Nederland in het veld. Tegen Christina Gafholt uit Tsjechië als derde geplaatst. Meulendijks, 34 jaar bezig aan haar afscheidstoernooi. Het is het laatste grote officiële toernooi wat ze speelt in haar carrière. En ze won het toernooi ooit een keer eerder. In 1997, 15 jaar geleden. En wat zou het een stunt zijn als ze haar carrière wat dat betreft... af zou kunnen sluiten met een nieuwe titel. Vier keer eerder won ze van die Tsjechische. Maar het is een spannende finale. Eerste game, 21-14. Heel simpel voor Meulendijks. Dan denk je, ik ga het afmaken. Maar nee, wat gebeurt er in de tweede game? Alleen maar fouten en de winst voor de Tsjechische 21-13. Vandaar dat we zo gaan beginnen aan allesbeslissende derde game. En wat de andere livesport betreft, we zijn met het hockeyje Pinoké tegen Oranje-Zwart en ook paardensport. De military van Boekelo. We kijken terug op het NK-marathon dat is gehouden in Eindhoven. We kijken ook terug op de Formule 1 in Korea. En de MotoGP in Japan. En vooruitkijken doen we ook. We hebben een klein beetje voetbal. Roemenië en Nederland staat alweer te wachten. Zo benedenkijken. Is met de nieuwkomers bij Oranje. En we wilden terugkijken op het hele wielerseizoen... ...onder andere samen met Michael Bogert... ...die tussen drie en vier in de studio gaat komen... ...maar het zal waarschijnlijk wel veel terugkijken worden... ...op de laatste week van het wielerseizoen... ...de afgelopen week, want er is nogal wat gebeurd. Kijk ook vooruit naar het schaatsseizoen... ...samen met Arie Koops en Erben Wendemers. En ik meld u nog dat de finale in Shanghai... ...het tennis Djokovic-Murray gewonnen is... ...door Djokovic 5-7, 7-6, 6, 6 Hij wint de finale van het toernooi in Shanghai. We kennen hem natuurlijk ook als uh, conventielied van uh, Bill Clinton. Fleetwood Mac uit 1977 en Don't Stop. We gaan het hebben over de grote motoren dit weekend. De Grand Prix van Japan, dus al verreden. En Hans van hoort jij hebt het natuurlijk van de eerste tot de laatste minuut voor ons gevolgd. We beginnen maar even bij de grote mannen, de MotoGP. Uh, ik dacht eigenlijk, die Lorenzo is er al een beetje, maar dat is nog niet helemaal zo, hè? Nee, die is er nog niet. En uh, hij wint ook niet meer, want dat doet Dani Pedrosa. Van de laatste vijf Grand Prix heeft hij er vier gewonnen. En uh, vanochtend was het weer prijs. Uh, Lorenzo had een hele goede start. Had ook pole position. neemt de leiding in de wedstrijd. En, uh, maar Pedrosa is sneller en heeft ook een iets sneller motorfiets. En weet het op uh, ja, geweldige wijze uit te buiten. Passeerde hem halverwege de wedstrijd en liep meteen weg. Dus weer een overwinning voor Pedrosa. Of hij daar zoveel mee opschiet, ja. is de vraag. Want uh, hij heeft een behoorlijke puntenachterstand nog. Het gat is 28 punten. Ja, alles is natuurlijk mogelijk. Want één keer pech uh, of een val, en, en, en dan kun je wel veel inlopen. Maar Lorenzo is wel heel ervaren om, om gewoon wat dat betreft... met goede posities dat gat redelijk uh, ja, intact te houden. Ja, Lorenzo die heeft het hele seizoen alleen maar eerste en tweede plaatsen behaald. En uh, zoals het er nu naar nou uitziet, kan hij dat misschien wel volhouden ook. Bovendien, Lorenzo moet een klein beetje oppassen. Hij heeft iets te veel motorblokken dit jaar verbruikt. Het mogen er niet meer dan zes zijn. Er is een één kapot gegaan in de TT van Assen, in de eerste bocht. Dus ja, die motor heeft helemaal geen levensduur gehad. Dus hij moet eigenlijk met één motorblok minder nee. rijden dan Pedroza. Dus hij moet het heel voorzichtig gaan doen. Hij kan niet te veel risico's nemen. Dus het kan nog wel eens interessanter worden... dan wij misschien op dit moment denken. Dan hoorde ik je de vorige keer zeggen dat je uitkeek naar Casey Stoner... die weer al dan niet terug zou keren. Is daar nog wat van terechtgekomen? Ja. Uh, in zekere zin wel. Hij is uh, teruggekomen, uh, heeft de vijfde plaats behaald in de wedstrijd. Op zich is dat natuurlijk een uitstekende klassering... maar niet genoeg voor Stoner. Hij kwam terug, hij, hij strompelt nog een beetje... en hij gaf zelf ook toe, ik ben nog lang niet fit. Het is toch iets prematuur om van mij te verwachten... dat ik voor de podiumplaatsen mee ga doen. Maar ik word iedere week beter vanaf nu. De artsen hebben gezegd uh, dat ik best tevreden mag zijn. Uh, het is nu twee maanden na het ongeluk... voor een volledig herstel van een dermate zware enkelfractuur... staat tussen de zes en de acht maanden. Dus... Uh, Stoner heeft wel de verzekering van de artsen gekregen... als hij nu valt op die voet, op die blessure... dat het geen kwaad meer zou kunnen. En dat was twee maanden geleden dus wel het geval. Maar wat, wat dat betreft, als je dus in dat licht kijkt... van met welke fysieke toestand hij rijdt... heeft hij het eigenlijk heel goed gedaan. Ja, hij heeft hij het redelijk goed gedaan. En ik denk dat hij eh, volgende week in Maleisië weer iets beter is. En over veertien dagen rijdt hij zijn laatste ja. Grand Prix... voor eigen publiek in Australië. En dan verwacht hij toch vuurwerk van hem. Nou, wij hebben voldoende om naar uit. Kijk dan even naar die andere klasses. De, de Moto2, eh, Mark Marquez, dat is de grote heerser daar. Ja, dat is gewoon geweldig wat die jongen laat zien. En, en, het is een heel, heel jong, uh, onbezonnen mannetje. Hij is verschrikkelijk snel. Al een keer wereldkampioen 125 cc. Heeft al een contract voor volgend jaar. Dat wordt de teamgenoot van Pedroza. De opvolger van Casey Stoner, zeg maar. En uh, ja, een klein foutje bij de start. Motorfiets niet in de versnelling. Dus iedereen rijdt weg, behalve Marques. Ja, in de eerste bocht pakte hij al 15 man binnen, door, buitenom. Het was ongelooflijk om te zien vanochtend in alle vroegte. En ja, en hij won we de wedstrijd ook weer. Marquez een fenomeen. Moto 3 dan, de, de naaimachientjes, doorbij genoemd altijd, de kleine jongens. Eh, de, daar kon al iemand wildkampioen worden. Dat is geloof ik niet helemaal gegaan, hè? Nee, een bizarre laatste ronde. De, de, de Cortese, die zit in de kopgroep. Dat is de man die kampioen kan worden, de Duitse Sandro Cortese. En, en die zit in die kopgroep. Daar rijdt Jonas Volker zijn landgenoot, voorop. En daar komt ineens Louis Salom. Zit ook in de kopgroep, winnaar van de vorige Grand Prix in Aragon. Die rijdt voor het Nederlandse team van van Vaningen. Die verremt zich volledig, ramt die Volker van de baan. En op dat moment is Cortese wereldkampioen. Maar drie bochten voor het einde wordt hij dus een eigen teamgenoot. De jonge Engelsman Danny Kent wordt hij gepakt. Vol, uh, Cortese komt nog een keer terug, komt daarbij zelf ten val. Pakt die motor weer op en wordt zesde. Maar Kent wint de Grand Prix en Cortese is geen wereldkampioen. Hij moet ook nog even een week geduld hebben. week geduld hebben en dan zijn een Nederlands team. En dan zeggen we altijd, er is gelukkig ook nog een Nederlandse coureur die meedoet. Maar die deed niet mee, hè? Nee, Jasper Iwema die is, die is vertrokken na de Grand Prix van Aragon. Problemen met zijn Tsjechische team. De jongens hebben ondertussen een vervanger gevonden in de Spanjaard. Josef Rodriguez, die werd uh, ja, kansloos 24ste. Ook op eenzelfde achterstand die Iwema waarschijnlijk had gehad. Meer dan een minuut van de winnaar. En ja, dat ziet er voorlopig niet zo goed uit. Iwema die moet zien dat hij voor volgend jaar een nieuw team vindt. En ja, we hebben toch in ieder geval nog leuks leukste melden van het Nederlandse front. Want Michael van der Mark, die is kampioen geworden. Europees kampioen geworden in de superstok 600 klas, die gaat volgend jaar. Wereldkampioenschap, supersport. Dus in ieder geval jonge Nederlander die eraan komt. Die alleen is het in een andere discipline. We kunnen een beetje naar voren kijken. En wat we naar voren kijken betreft. Deze mensen in Maleisië volgende week. Ja, het hele circus volgende week in Maleisië. Dezelfde klasse. En waarschijnlijk een beslissing in de, in de motor 3 en de motor 2. Wij horen jou ongetwijfeld. Je Bereid je nu alweer voor op de volgende krap, Ik hans verloos hoor. Dank je wel. Gaan we weer even badmintonnen, de Dutch Open in Almere... met de vrouwenfinale tussen Judith Meulendijks en die Tsjechische. Gaat het nog steeds gelijk op, Theo Plajaar. Het gaat zeker gelijk op. Het is kat en muis tussen deze twee. Op dit moment het rustpunt, de minuut rust in die derde beslissende game... bij de 11-9 voorsprong voor Meulendijks, die 6-3 voorstoont... toen de Tsjechische weer liet bijkomen. En zo is het op dit moment de kleine voorsprong van twee punten... in het voordeel van Meulendijks, die nu 62ste van de wereld staat... en de Tsjechische staat 48ste, dus in dit moment... In die zin is hij in het nadeel. Maar ook conditioneel is en fit, qua fitheid is de Tsjechische denk ik in het voordeel. Melendijks leeft niet meer 100% voor de topsport. Traint nog maar 50% van wat ze vroeger deed. En hoopt op korte rallies en niet op lange uitputtende partijen. En daar dreigt het nu toch een beetje op uit te komen. En we laten we hopen dat ze de kracht vindt om die laatste fase van die derde game... de voorsprong vast te houden en uit te breiden. En de winst naar zich toe te trekken. Het zal erom spannen. Het blijft spannend tussen deze als derde geplaatste... De Tsjechische en Meulendijks ongeplaatst hier naar dit toernooi gekomen. Maar wellicht ook tot haar eigen verrassing hier zomaar in die finale van het Krampen-toernooi. It cars with my two about their past, and as I looked around, I began to notice that we were nothing like the 2012, ik mag hem toch afkondigen, Mountain Sound heet het, van Monsters en gelukkig doen we ook mannen ook mee, Monsters of oh Man. Twaalf minuten voor half drie, we gaan eens praten over Formule 1 in de vroege Nederlandse ochtend was de Grand Prix van uh, Korea. Uh, Ronald van Dam, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt die Grand Prix zoals, zoals altijd goed bekeken, de zestiende van het seizoen was het. Hoe moeten we deze Grand Prix typeren? Nou ja, je zou er bijna een, een boek uh, boek had je erbij kunnen, kunnen lezen, zeg maar, want het zo gaat niet de geschiedenis in als het meest in de meest ene race uh, Ooit, uh, ja, de meeste acties hadden eigenlijk nog bij, uh, bij de start. Uh, uh, eindelijk had uh, Mark Webber weer een uh, pole position voor het eerst sinds uh, Monaco. Maar ja, hij staat bekend als een, uh, een slechte starter en dat beweegt hij ook weer in uh, Korea. En eigenlijk was uh, Vettel er al heel snel voorbij. Toen probeerde hem nog heel even aan te vallen. En um, daar hield hij daarna ook maar gewoon um, mee op. En um, ja, toen was het weer uh, een eenvoudig middagje voor de uh, Vettel. Die nu uh, drie achter elkaar heeft uh, gewonnen. En Alonso die ging nog naar de derde plaats. Ja, voor de rest was vooral uh, dit keer de Kamui Kobayashi de held van een week geleden in, uh, in Japan. Die uh, tikte nu Jensen Putten en Rosberg van de baan af. Dus die speelde de rol van uh, Romain Grosjean. En daarmee hadden we de meeste opwindende momenten wel gehad van de Grand Prix van Korea. Ja, verre van spectaculair. Maar van de andere kant, de afloop is natuurlijk wel heel interessant voor het kampioenschap. Ja, want door zijn derde, achterwegevolgende zegen en de vierde van het seizoen trouwens... Of net al, ...en de vijfde in zijn carrière, dat is een beetje een jubileum overwinning... ...staat hij nu ineens zes punten boven Alonso. Dus ja, het zit allemaal nog wel heel dicht bij elkaar tussen die twee. Maar uh, het lijkt wel alsof Red Bull nu echt de beste auto heeft. die wel beter dan de, dan de Ferrari. Nu hebben we nog vier Grand Prix te gaan. Waar zie jij nog kansen dat Alonso in zijn Ferrari nog iets zou kunnen doen? Nou, de, de grote prijs van, uh, van Amerika en uh, Austin, Texas, is natuurlijk voor iedereen een, uh, een totaal uh, nieuwe gewaarwording. Want daar heeft nooit, uh, nog nooit iemand uh, gereden. Dus dat, dat zou een baan kunnen zijn die misschien. De Ferrari dan wat beter ligt bij een coureur met heel veel ervaring zoals Alonso dat kan benutten door misschien Vettel af te troeven. Ja, uh, ik denk wel dat het een moeilijk verhaal gaat worden voor uh, Alonso. Want op het juiste moment lijkt, uh, lijkt Red Bull gewoon met een aantal aerodynamische aanpassingen aan de wagen. lijken ze gewoon ineens een hoop aan snelheid gewonnen te hebben. En uh, nou ja, we weten uit het verleden, uh, met name vorig jaar, dat het dan uh, echt, een, echt een moeilijk verhaal wordt voor de, voor de concurrentie. Zeker als Vettel zelf vertrouwen heeft en zich goed voelt. Ja, als we hebben dan ook nog uh, aardig meedoet en wat puntjes afsnoemt, uh, zoals die vandaag deed voor... Uh voor Alonso zijn neus wegkaapte, dan, dan lijkt het ja, vet om het Red Bull het voordeel te hebben. Maar goed, uh, Austin texas uh, dat zou dus nog een, een beetje een dark horse awesome, om maar in die uh, termen er blijven. Ja, ik moet het van Tom toch even vragen. Michael Schumacher, hoe ja. ging het met hem uh, vanochtend? Meegedaan. Uh, ja, wel meegedaan. Dus dat we uh, het goede nieuws beginnen. En voor de rest kwam hij uh, in het stuk, zoals het zo mooi heet, uh, geheel niet voor. En eindigde op een prachtige 13e plaats in de, in de klassering. Dus... Uh, Hey, er waren nog wel wat, als we nog een kleine vieren mogen uitdelen. Uh, Massa heeft het goed gedaan en lijkt met zijn vierde plaats zelfs een petje bij Ferrari voor 2013 uh, veilig gesteld te hebben. Mooie zesde plaats voor uh, Nico Hugenberg met de uh, Force India. Ik vind dat hij nog een heel goed uh, seizoen draait. Grosjean eindelijk weer eens alle kleerscheuren overleefd. Geen gekke dingen gedaan in de eerste ronde. Er stond een uh, hoop druk natuurlijk op, op die jongen, want echt veel kritiek op hem geweest de afgelopen weken. Het zevende en de Toro Rosso's, Het is het team van Red Bull, deed het ook goed met de derde of de zevende plaats voor. Dat zeg ik zevende, achtste plaats voor Venier en de negende voor Ricciardo en. McLaren had een, een baaldag. Button er al heel vroeg achter En Hamilton uh, ging niet lekker op zijn banden. Moest een keer extra stoppen en uh, haalde net de top 10. Het wordt in ieder geval een, een leuke tweestrijd tussen Alonso en Vettel. Uh, wat is de volgende afspraak? Die staat over twee weken dan bij de grote prijs van India. Daarna gaan we nog naar Abu Dhabi. Ik zei al maar, Amerika, Oost en Texas. En op 25 november pas, als het, als het echt wel heel ver in het jaar is, dan de laatste Grand Prix in Brazilië. Enerverend was het dus niet in Korea, maar het wordt een spannend slot ja. van dit jaar. Dankjewel, Ronald van Dam. Oké. Okay. Een... Ja, sorry, Roland. Er ging wel tussendoor. We gaan snel naar Theo Plachard. Uh, Judith Meulendijks, gaat ze het nog redden, Theo? Ze redt het net niet. De stunt zit er net niet in. Het is 1721 geworden voor de Tsjechische. Het ging voortdurend gelijk op in uh, de derde game. Uh, Meulendijks af en toe voor. Dan de Tsjechische weer gelijk. Dan uh, andersom. Maar in de slotfase moesten ze afgeven op eigen fouten. Dat moet gezegd worden, helaas. En het is de Tsjechische die, die daarvan profiteert. Het is uh, Gavhold die hier het kampioenschap binnenhaalt. En Meulendijks naar huis stuurt met een tweede prijs. De helft van 3750 dollar. Dat zal haar een worst wezen. Wat had ze hier graag willen winnen voor eigen publiek. Zoals al gezegd, de laatste grote internationale ontmoeting die zij hier speelt. Ze gaat nog wat afbouwen in de competitie in Duitsland. Maar voor de rest houdt ze het voor gezien. Komt er een einde aan een briljante carrière. Dat mag je toch zeggen. 34 jaar oud inmiddels. En nu loopt ze balend van de baan. Want het is net niet gelukt. Het heeft echt 21-14 in de eerste game. Toen in de foutenrijke tweede game 13-21 verlies. En zeer gelijk opgaand in de slotfase van de derde game uiteindelijk toch moeten afgeven aan de Tsjechische. Die is de nieuwe winnares van de Jonex Dutch Open. Como puede ser 1887, Madonna en La Isla Bonita. Heel onszelf al in voorbereiding op de belangrijke wedstrijd dinsdag... tegen Roemenië, in en tegen Roemenië. Ruben Schaken is er niet meer bij... en vandaag werd er een besloten training afgewerkt. fijn Feyenoorder Schaken overigens heeft last van zijn knie... en is het voorzorg afgehaakt dus. Wel van de partij, El Giro Elia en Jordi Klaas. Zij werden gisteren door bondscoach Louis van Gaal bij de selectie gehaald. Bert Maalderink hoort u eerst in gesprek met Elia. Jij lag in je bed en toen ging de telefoon? Ja. Gisteravond? Nee, uh, vanmorgen. Was jij verbaasd? Ja, ik was verbaasd. Ik had er geen rekening mee gehouden. Dus uh, ik was wel verbaasd. Want het is al een jaar geleden, hè? Ja, laatste Interland was tegen Zweden. Zo, so, uh, ja, lang geleden. Ja, want toen weet ik nog dat je naar Juventus ging. Toen reed je hier weg om eigenlijk nooit meer terug te komen. <laughs> ja, ik ging, daar niet, uh, ik ging daar niet vanuit, maar uh, het is toch gebeurd. Maar uiteindelijk ben ik er weer. Ja. Gaat het ook stukken beter? Jij speelt in ieder geval nu. Ja, ik speel. Uh, het gaat wedstrijd uh, bij wedstrijd gaat beter. Alleen ik uh, moet er een uh, balletje erin schieten. Gaat het daarom? ja Uiteindelijk gaat het daarom. Het gaat om statistieken, statistiek en het gaat om assist doelpunt. Belangrijk is het ook, zijn. Is het ook lekker om weer terug te zijn in Duitsland? Het maakt niet uit. Het is weer lekker om te voetballen. Het maakt niet uit waar ik uh, naartoe ging. Het belangrijkste was dat ik weer ging voetballen. Nou, dan kom je hier bij Vergaal. Ken je Verhaal eigenlijk? Heb jij uh, ervaringen met hem? Nee, alleen maar positief verhalen gooit. Dat hij uh, voetballers beter maakt. En, uh, ja, hij heeft veel bereikt in, in, in het voetbal. El Elia was dat. Jordi Klaas is die andere man die terug er is. Afgelopen donderdag speelde hij nog met Jong Oranje tegen Slowakije. Maar nu is hij weer terug bij het grote Oranje. We hadden natuurlijk uh, met Jong Oranje twee uh, hele belangrijke wedstrijden. En gelukkig hebben we de eerste uh, ja, goed afgesloten. Eigenlijk. en Ik uh, ja, kan ik hier zeker uh, tevreden aansluiten. Maar denk je dan ook niet van, ach, daar wil ik bij zijn als het gaan redden, maandag? Ja, tuurlijk wil je er altijd bij zijn, maar uh, ja, het grotere is natuurlijk uh, het mooiste wat er, natuurlijk, uh, wat er is. En uh, ja, een van de hoogste dingen natuurlijk uh, wat je ook kan halen is, uh, is nog een hogere jonge ranje. En, uh, ja, ik ben hier zeker blij dat ik uh, ja, voor deze Interland uh, hier mag aansluiten. Wist je dat het eraan zat te komen? Ik bedoel, was er van tevoren al wel wat overleg met jou uh, hoe dat aangepakt zou worden? Nee, ik wist het niet. Eigenlijk uh, ja, gisteravond uh, hoorde ik dat de, dat de trainer uh, ja, eigenlijk met de boys uh, zou gaan praten erover. En um, ja, vanmorgen eigenlijk bij Jong Oranje toen ik uh, aanschoof bij het eten, toen, uh, ja, toen hoorde ik, het eigenlijk, dat, ik uh, ja, dat ik naar huis kon gaan een paar uurtjes en uh, dat ik om vijf uur hier moest zijn. En toen sprong je gat in de lucht. Ik was wel even blij. Ja. Dat is logisch natuurlijk uh, als je voor Oranje wordt uh, geselecteerd. En je weet ook hoe het bij Van Gaal gaat. Die gaat jou echt niet selecteren voor niks. Want als je kijkt naar die vorige twee kwalificatiewedstrijden, toen gaf hij hoog op van jou. En ook, ja, weet je, open draaien, naar voren spelen en zo. Uh, jij leek wel de man voor de komende jaren op die plek? Ja, nee, daar moet, moet je echt voor bij de trainer zijn. Uh, ja, daar ken ik uh, ja, zelf uh, moeilijk, uh, moeilijk op antwoorden. En, uh, ja, wat ik net al zei, ik, uh, ik doe gewoon mijn best. Uh, wanneer, ik, uh, wanneer ik de kans krijg en de trainingen, ja, dan. Uh... Dan doe ik gewoon echt mijn best om ja, proberen hier zoveel mogelijk minuten te maken. Jordi Klaas, die zei het allemaal in voorbereiding op die wedstrijd in en tegen Roemenië. Dinsdagavond om 8 uur. Uiteraard te zien en te horen bij de NOS. Allebei hebben we 9 uit 3. Het is een topwedstrijd in de pool. Radio 1. Het NOS-journaal. Exact, half drie, de hoofdpunten met Liesel Thomassen. Nederland kan zijn vroegere invloed in de wereld terugkrijgen... als de nieuwe regering korte metten maakt... met het huidige Nurkse imago in het buitenland. Zei oud-topambtenaar in Brussel en oud-minister Bot... in het tv-programma Buitenhof. Hij sluit zich aan bij een brief van topambtenaren aan de formateurs... waarin wordt gepleit voor een positief buitenlands beleid. Volgens Bot heeft Nederland zich de laatste jaren vooral laten kennen... als het land dat overal tegen is.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 En de president van Mauritanië is onderweg naar Parijs. Daar zal hij medisch worden behandeld. President Abdouaziz Aziz werd gisteren in een auto door zijn eigen militairen onder vuur genomen. De autoriteiten zeggen dat het een ongeluk was, maar er zijn ook geruchten dat het een aanslag was. En dat is nieuws op dit moment. Zometeen verder met het Badminton, de mannenfinale op de Dutch Open. Natuurlijk ook hockey, pinochet tegen oranje, zwart en paardensport, de Military van Boekelo. Deze dagen niet omheen heeft een groot verzamelalbum... All Carrick Marmalade Moon. Waar je deze dagen ook niet omheen kan... is zo'n evenement wat in je geheugen gegrift staat. De military van Boekelo leerden wij altijd. Ed van de Band. Jij ja, bent er weer, hè? Ja. Ja, Tom, en dat heet hier nog steeds military... of gewoon de sport heet uh, tegenwoordig eventing. Maar military geeft nog eigenlijk uh, veel beter aan... waar het uh, van oorsprong vandaan komt. Namelijk de opleiding van de uh, zeg maar remonte paarden, de militaire paarden. Die moesten zowel op papel kunnen staan, roerloos... en die moesten een, uh, een charge vanuit een uh, het ruiter in het zadel kunnen uitvoeren... en ook nog eens een keer stukken geschut kunnen trekken. Dus een veelzijdigheidspaard, hè? dat zijn die paarden hier. Want die moeten een dressuurproef rijden en een cross-country... dat hebben ze gisteren gedaan... En dan vandaag het afsluitende springconcours. En dan zie je dat er toch best wel wat zijn die de, dat in de benen hebben. De vermoeidheid van de wedstrijd van gisteren, die cross-country. En die dan springfouten maken. En het, we zijn met het tweede deel bezig hier vanmiddag van die afsluitende springwedstrijd. Het gaat ook om het Nederlands kampioenschap. Na een afwezigheid van twee jaar toen het Nederlands kampioenschap in Breda... een iets minder sterk bezette wedstrijd werd gereden. Want ja, dan konden dus de Nederlanders konden, uh, hoog in het klassement eindigen. Want de laatste keer dat hier het Nederlands kampioenschap werd gereden... was in 2009. Ellen Kloos die werd toen in het algemeen klassement van deze internationale wedstrijd 43 e Beste Nederlander 43ste en een Nederlands kampioen. Nou Dat er heel wat verbeterd is, dat blijkt nu wel Maar dit is er ook na twee jaar weer terug hier in Boekelo de top vijf overigens, daar staan we niet in want dat zijn allemaal oud-Boekelo winnaars en oud-Olympisch medaillewinnaars met Michael Jong de regerend Olympisch Wereld Europees en Duits kampioen aan de leiding en die zal het hier waarschijnlijk al gaan winnen maar Nederland met de beste resultaten Andrew Huffernan Met Miltham Corolla. Op de tiende plaats. En dan zien we op de 21ste plaats. Vira. Met Helene Penn. Dit zijn overigens ook de twee paarden. Die uitkwamen bij de Olympische Spelen. In Londen. En dat geeft al aan dat deze ruiters niet de beschikking hebben. Over heel veel meer paarden. Want de top 15 rijden niet met hun Olympische paarden. Maar die hebben veel meer eventing paarden op stal. En dat geeft toch wel de zwaarte aan. Maar eh, Martin Lips. De chef de kiep, is eigenlijk heel blij. Want als je bij de beste 30 alle vier de Nederlandse teamleden hebt dan is er dus behoorlijk progressie is er uh, vertoond. En uh, zoals gezegd, zegt, vier van de Nederlanders bij de beste dertig. En uh, op dit moment de strijd om het Nederlands kampioenschap... ik noemde al Andrew Heffernan en Elene Pen... maar er kan ook Raf kan nog een duit in het zakje doen... met zijn paard Cavalier Chase the Moon. Dat weten we over zo'n uh, ruim een half uur... hoe dat Nederlands kampioenschap is afgelopen. En weer iets later weten we dan wie hier de winnaar wordt... van deze prestigieuze wedstrijd, de military van Boekelo. me, jaren 60 staat erbij. Ja, dat kon je wel horen, hè? van Tella Bas. Straks tussen drie en vier gaan we praten over wielrennen... het afgelopen seizoen, maar natuurlijk vooral de afgelopen weken. En dat doen we samen met Bart Voskamp en Michael Bogert. Eerst volleybal. Liekeurgers opende gisteren het nieuwe seizoen... met een 3-0 zegen op Dynamo. Ooit een grote naam in het Nederlandse volleybal. Het is een goede start voor Liekeurgers en voor de coach Ronald Sootsma. Ja, ik ben absoluut heel blij met wat we, wat we neer hebben gezet. Uh, zo'n eerste wedstrijd is altijd lastig. Je weet niet waar je staat. We hebben natuurlijk een lange periode van veel trainen en heel veel oefenwedstrijden, maar er zit geen druk op. En je weet met zo'n jonge ploeg, want ondanks dat we één spelverdeler van boven de 30 hebben, heb ik nog geen gemiddelde leeftijd van 21. Ja, als je nou ziet hoe de, hoe de ploeg zich, uh, zich houdt in de wedstrijd en heel langzaam de boel uitbouwt. En met name het spelletje wat we graag willen spelen, waar heel veel op getraind is, ja, dan, uh, dan ben ik inderdaad een, een blije coach. Eén uh, uh, woord komt steeds bij me naar boven. Degelijk? Ja, het is, het is gewoon heel vast. En uh, wat we graag willen is het, uh, de enorme versnelling aan de buitenkant brengen. Nou, ik heb vandaag ook een aantal momenten gezien dat Dynamo gewoon niet de power had om het, om het tegen te houden. Ja, en dat, dat geeft aan de ene kant bij hun een vervelend gevoel... maar bij ons gaat het natuurlijk dan leven. Dus dat gaat dubbel op. En ik vond met name in de tweede set... dat uh, de blokkering die we toch al goed op orde hadden... dat de verdediging die erachter zat... die heeft zoveel bal omhoog gelepeld. En als je die op een goede manier uitspeelt... Ja, dan, dan, wordt, dan ziet het er heel degelijk uit. Het lijkt heel makkelijk, maar er zitten al zo ongelooflijk veel trainingsuren in. Dus ik, uh, ik vond het echt uh, heerlijk om te zien. Nu had je ook hulp aan de, aan de overkant, zou ik bijna zeggen. Want de passing van Dynamo, de opvangen van de servers... dat leek nergens op. Nou ja, in zoverre dat zij... Ze hebben een aantal jongens die kunnen dat wel. Maar ja, we weten ook waar hun zwakke plekken liggen. De ploegen kennen elkaar goed. Maar je moet het als speler wel doen. Dus we hebben de tactiek die we hadden met Severen, die heeft uitstekend gewerkt. Waardoor zij gewoon bijna niet meer aan hun eerste tempo komen. Een we snelle bal door het midden voor de leek. Ja, voor de leek is dat inderdaad een korte bal door het midden. En als ze dan niet kunnen spelen, dan wordt het spelletje iets eenvoudiger om tegen te houden. Maar je moet het wel doen. He, dus er staan natuurlijk een aantal spelers in die hebben vorig jaar bij andere ploegen gespeeld of komen voor het eerst op dit niveau kijken. En doe het dan maar eens. En als je dat dan zo overtuigend doet en dan met, met zo'n enorme uitslag weg kunt lopen, ja, dat, is, uh, dat is gewoon lekker volleyballen. Nou ja, ik begin over het spel van Dynamo omdat ik me dan afvraag, ja, als zij uh, zo weinig tegenhouden, zo weinig tegendruk geven, wat kun je dan aflezen uit je eigen spel nog? Ja, dat is ook het lastige. En nee, nogmaals, ik, ik, wij bekijken het echt wedstrijd per wedstrijd. Dat is het enige waar ik mijn ploeg op een gegeven moment gevraagd heeft van Blijf gefocust, ga geen gekke dingen doen en blijf gewoon echt in je patroon hangen wat we afgesproken hebben. Ja, dat dat heb... hebben ze gewoon fantastisch gedaan. Ja, en dan is ook nog elke fout die dan een tegenstander maakt, wordt dan helemaal afgestraft. Want dat gaat dubbel op. Maar ik moet zeggen, ja, in zo'n derde set gingen zij in een opstelling staan die ik niet helemaal begreep. Uh, Robert als captain staat als eerste aan... Als... De scheidsrechter was ook niet trouwens. Nee, die had ook wat moeite om het te herkennen zo links en rechts. En uh, ja, Robert als captain ziet gelijk dat een collega met wie hij veel getraind heeft... waarvan hij weet dat hij eigenlijk niet op die positie hoort, die ziet dat. Ja, die serveert vervolgens gewoon een 9-0. En uh, ja, dat is natuurlijk wel de individuele klasse, maar je moet het wel constant door blijven doen. En dat is, dat is veel moeilijker dan, dan, dan als je denkt in het volleybal. Maar nogmaals, ja, ik, uh, ik speel liever uh, de eerste wedstrijd 3-0 winst dan 3-0 verlies. Dus ik ben er wel heel blij mee. En van het volleybal, waar we zo mee verder gaan... gaan we eerst weer eens even badmintonnen. Theo Plachard, bij de vrouwen lukt het niet... Nederlandse winnares van de Dutch Open. Gaat bij de mannen wel lukken? Ja, ik denk het wel, hè. <laughs> Pang tegen Palliama, Twee Nederlanders tegen elkaar. Ook opnieuw weer een afscheidnemende... Badminton naar Dicky Maar hoewel hij niet aangeeft wanneer, is ook hij bezig aan een soort afscheidstoernooi. Het zou het 1K kunnen zijn over een paar maanden in uh, hier Almere weer, waarin hij dan voor het laatst optreedt tegen Pang. Want dat is dan uh, de geachte tegenstander. Ook nu weer is het uh, Pang die tegenover hem staat. En ik krijg in elk geval een nieuwe Nederlandse winnaar. Voor het eerst sinds 1936. Want dat was de eerste en enige keer dat een Nederlandse speler hier dit toernooi won. Edward Den Hoed, het de man. Niemand kent hem, niemand weet. Waar hij vandaan komt en waar hij gebleven is. Maar hij is wel de man die het toernooi ooit op zijn naam schreef. En nu komt er dus een Nederlandse winnaar bij. Het wordt Erik Pang of het wordt Dicky Paliama. De laatste vier finales van het NK was het Pang die Paliama versloeg. En ook op internationale evenementen was Pang Paliama de baas. Paliama die in de slotfase van zijn carrière zit. En Pang die er nog een slinger aan wil geven richting Rio. En hij leidt in de eerste keer met 9-4 tegen Paliama. Keren we weer terug naar de opening van het volleybalseizoen... Lycurgus tegen Dynamo. Het werd dus 3-0. juist hoorden we Ronald de coach van Lycurgus. Nu de coach van Dynamo, Mark Roper, is dat tegenwoordig. En hij was natuurlijk iets minder blij met het optreden van zijn team... in de eerste wedstrijd van het seizoen. Uh, ja, dit uh, hoop je in ieder geval niet. Dat mag duidelijk zijn. Uh, ik denk, we begonnen nog wel aardig. Uh, we moesten een beetje op onze tenen lopen. Ik vond Lycurgus erg degelijk vandaag. En uh, ja, we konden het net aan bijhouden. Maar op een gegeven moment uh, zakte dat weg. En, uh, het uh, ging voor kalt naar erger. Wat is de mis in de Pasing bij jullie? Ja, uh, wij hebben jongens die uh, veel kwaliteit hebben aanvallend. En uh, Pasing is niet hun uh, hoofdkwaliteit. En dan wordt het hard werken om, uh, om die paas overeind te houden. Nou, nou heb je een hele vervelende tweede set, waar die pasing niet loopt. Dan ja. denk je op een gegeven moment oké, okay, nou. Dit is gebeurd, dit laten we dan maar lopen. Ja. Maar hoe kan het dat in de derde set dat niet opgepikt wordt? Nou ja, we maken duidelijk omschakelingen... waarin uh, Short Hogedoorn normaal ons spelen uh, op de paas gaat staan. Iets wat we in de voorbereiding ook een aantal keer hebben gedaan. En uh, nou ja, op het moment dat een van de paas het moeilijk heeft... wil dat nog wel eens werken. En dat pakt vandaag niet goed uit. Nee, dan, op het moment dat dat niet werkt... dan komt er dus helemaal niks van de grond. Want je hebt ook geen spelverdeler die dan nog eens een keer uit hele moeilijke positie ballen op kan halen... en toch nog een aanval eruit kan slepen. Nee, kijk, en dat weten we ook. De afspraak is gewoon, als we het moeilijk hebben, die paas gewoon omhoog. eronder, hoog naar de buitenkant. En als je kijkt, dan hebben we veel jongens die met veel power aan de buitenkant. En ja, die kregen in die situatie de bal niet op de grond vandaag. Uh... Ja, chapeau van, uh, van Liekeurgs natuurlijk, die uh, veel op de juiste plek stonden... veel moeilijke ballen toch nog omhoog kregen en in een rally blijven werken. En vanaf dat moment gingen we steeds meer achter ons aanlopen. Als, als wij aan de buitenkant die hoge ballen niet gaan scoren, dan hebben we het elk team een probleem. Uh, nu is dit Dynamo. En Dynamo is een team dat altijd speelt om het landskampioenschap. Dan kun je niet met dit niveau aankomen, neem ik aan. Um... Ik, ik wou dat ik het met je eens kon zijn. Uh, realiteit uh, is dat Dinamo op dit moment niet favoriet is voor het Landskampioenschap. Eerlijk gezegd, de laatste twee jaar ook de finale van uh, het Landskampioenschap niet heeft gehaald. Uh, graag zouden we het anders zien. Maar we moeten op dit moment reëel zijn dat uh, ja, we het gewoon moeilijk hebben. En Dinamo is niet dé topclub die het is geweest. Uh, dat is de realiteit. Uh, dat moeten we accepteren. En dan gaat het erom hoe ga je daarmee om? Ik denk dat wij nog steeds de potentie hebben om heel, heel. Leuk te kunnen volleyballen. Um, als het bij ons loopt, dan zal elk team het moeilijk tegen ons hebben. Maar we weten dat we over de breedte en over een hele competitie gezien... Uh, niet de constantheid en de breedte in de selectie hebben... om dat uh, te kunnen laten zien. Maar wat is dan het doel voor dit seizoen? Um, het doel is uh, hoe dan ook om uh, wel richting kampioenschap te kunnen spelen. Dus dat betekent dit seizoen dat je bij de eerste vier moet eindigen... om überhaupt in de play-offs te mogen spelen voor het kampioenschap. Dat is het eerste streven en... Um, wat ik de jongens ook voorhoud en wat ik ook oprecht geloof... is dat als we daar eenmaal zijn, dat echt alles kan gebeuren. Het afgelopen jaren laten zien. En wij hebben daar ook absoluut een team voor dat kan groeien. En als we die paas wat beter overeind hebben... dat elk team denkt van... ik speel liever even niet tegen met Dynamo. Totan van een kleine twee jaar geleden en This Town. Hockey, uitslagen uit de vrouwen, halfklasse... De Bos de koploper, had de nodige moeite met Hurley. Het werd uh, in het Amsterdamse bos 1-2 voor de Bossenaren. En Mop Amsterdam werd 0-3. Andere uitslagen Kampong tegen Nijmegen 3-1. Laren tegen de Terriers 7-1. HDM tegen SRC 0-3. En Pinoquet oranje-zwart. Zometeen meer over de manneneditie. Maar de vrouweneditie werd 2-5. Betekent dat de Bos in Amsterdam aan kop gaan met 18 punten uit 6 wedstrijden. SRC staat derde met 13 uit 6. Onderaan nog altijd Nijmegen puntloos na 6 duels. En voor we naar het mannenhockey gaan, er zijn maar 5 wedstrijden. Nederlandse competitie omdat Amsterdam en Rotterdam zich uh, bezig zijn te plaatsen voor de achtste finales van de Eurohockey League. Amsterdam is dat overigens maar te nauw wordt noodgelukt. Ploeg van coach Taco van de Honert verloor gisteren. De eerste wedstrijd met 5-4 van het Engelse Beesten. En vandaag een moeizaam 2-2 gelijkspel tegen Brunwald Potsnan uit Polen. 2-0 stonden ze achter. Takama, twee strafcorners daardoor 2-2. En aangezien Potsnan zijn eerste wedstrijd met 6-0 had verloren en twee van de drie ploegen doorgaan. Dus toch door als tweede in de groep. De buren uh, van Amsterdam dat zijn Pinoquet, die dromen nog van Euro-Hockey League. Moeten ze vanmiddag bijvoorbeeld eens winnen van oranje zwart dat is wel lekker weer voor Plus Geert. Ik heb hem net opgestoken, Tom. Van die grote, hè, meneer Hockey Met veel kleuren, ja. ja. ja. Je ja. ziet ze alle, alleen maar rondom de hockeyvelden en op de golf. Oh, hij schrikt er zo van dat het water uh, zijn microfoon ja, precies, binnenkomt. Precies, precies. Ben je er nog, Gerard? Nee, Gerard is uh, even weg. Dat ja. uh, betekent dat wij... Uh, ja, gaan, gaan we eens even iets heel anders doen. Uh, en dan gaan we ja, maar eens praten over het NK Atletiek. want dat is uh, vandaag gehouden in Eindhoven. En de Nederlandse winnaar daar is Patrick uh, geworden, Patrick Stitzinger. Uh, de marathon van Eindhoven is namelijk gewonnen door Dixon Kiptolo Chumba, De Keniaan vestigde met 2.05.47 een nieuw parcoursrecord. En Patrick Stitzinger, ik zei het al, was de beste Nederlander... en veroverde daarmee de nationale titel. Favoriet Koen Rijmakers had een off-day... en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Floris van Oren in gesprek met de kerstverse kampioen Patrick Stitzinger. Weer verrast? Uh, ja, want ik heb Koen verslagen en uh, het is een 2-10 loper en uh, ik ben nog maar een 2-15 loper, dus uh, ik ben wel verrast. ja. Waar ben je het meest blij mee? Uh, met uh, ja, twee, twee dingen eigenlijk, met de titel en dat ik nu een wedstrijd heb kunnen doorlopen zonder kramp, zonder te stoppen. Daar, daar ben ik wel blij mee, dus voor mijn gevoel dat in, is dat kramp is ook afgesloten, dus daar heb ik nooit meer laf van. Dus, uh, ja. Hoe waren de omstandigheden hier in Eindhoven? En vrij zwaar vond ik. Er stond toch wel een behoorlijk wind. En, en ja, ik had het gevoel dat je wind in de meeste gevallen ook tegen je stond. Dus uh, als die andersom gedraaid stond, dan had je meer wind mee volgens mij op het parcours. Dus, uh, en op het laatste ja, ben je moe, maar die laatste twee kilometer, dat draaien, keren... Ik wist begon niet meer waar ik liep, terwijl ik het goed verkende. Maar dat was ook wel een vrij zwaar stuk. Uh, ja. Op welk moment wist je dat je voor de titel ging? Um, bij, ja, bij 25 kilometer, bij 21 uh, waren we mooi samen en kwamen we goed door. En toen de tempomakers uitstapten ja, merkte dat de tempo een keer flink terugzakte. En, uh, toen dacht ik van ja, je moet gewoon voor die titel gaan, want dadelijk heb je nog meer wind tegen. Dus dat ga je nu eens alleen trekken. Dus, uh, ja. Dank je nou de titel aan het feit dat jij heel goed hebt gelopen, of dat Koen een mindere dag had? Um, Koen heeft een mindere dag gehad. Um, ja, want hij, hij kan 2-10 lopen. Of hij heeft 2-10 gelopen en hij loopt niet 2, 17, 17, dus En ik heb ook niet mijn allerbeste dag gehad. Dus, uh, een aantal Nederlandse lopers zijn er niet. Voor verband met Amsterdam vond ik. Maar ja, die wat er niet is, ja, die is er helaas niet. Merkte jij ja aan Koen op een bepaald moment, ik, ik moet iets gaan doen. Um, ja, ik wist al van tevoren dat ik ook geen hele goede voorbereiding hadden. Toen dacht had ik van, ja, daar ligt een kant voor mij om die titel op te rapen. En, uh, toen ik bij 21 kwam, toen dacht ik van, als je, als je bij hem bent... dan moet je hem ook uh, onder druk zetten door ja, achter je aan te, te, te laten zien... want ik ben hier de baas in de groep en uh, ik bepaal wat er gebeurt. Nou, zo was mijn tactiek. Uh, ja. Patrick Stitsinger, hij werd dus uiteindelijk Nederlands kampioen daar in Eindhoven. De titel bij de vrouwen ging naar Miranda Boonstra. Ze werd tweede in Eindhoven... Maar het was in ieder geval goed voor de Nederlandse titel. Ze liep uiteindelijk een tijd van 2 uur, 28 minuten en 13 seconden. We waren net bij Gerard de Groot. Die had zo'n grote hockeyparaplu opgestoken. Gerard, maar was <lacht> toch nog niet groot genoeg om het water uit je microfoon te houden? Zijn er nog grotere maanden <lacht> zal, of niet? <lacht> het zal toch niet zo'n middag worden, Tom, hè, dat, we, dat we door het water constant <lacht> erin en eruit vliegen met die lijnen. Maar het is allemaal weer hersteld op dit moment. De paraplu's zijn opgestoken. Jazeker, gekleurde paraplu's. En ik uh, wilde jullie vertellen, die zie je rondom de hockeyvelden... en op de golfbaan. En verder zie je ze niet in, in deze week wereld, maar ze zijn hier allemaal aanwezig. Met vele, vele kleuren staan de mensen hier te kijken naar de wedstrijd tussen uh, Pinocchi en Oranjezwart. Een uur geleden was dit veld volledig onder water. De vrouwen van Pinocchi en Oranjezwart verhuisden naar het veld hiernaast. Dat is uh, op zo'n uh, 60, 70 meter uh, hier vandaan. Daar spelen nu de veteranen van Pinocchi tegen, als ik het allemaal goed gezien heb, Schaarweiden. Maar wat zal, zal het zeggen? Die moeten er straks gaan af, uh, af uh, van die wedstrijd, van dat veld. Want dan zou het duel tussen... Uh, Pinoquet en uh, oranje zwart misschien wel eens uh, naar hiernaast verplaatst moeten worden. Want als het zo blijft driezelen, zo blijft regenen hier, dan gaan de plassen zich weer vormen op het hoofdveld van Pinoquet. En dan moet uh, de koploper oranje zwart, ja zeker, de koploper oranje zwart verhuizen samen met Pinoquet naar het tweede veld. En die koploper oranje zwart heeft 13 punten uit vijf wedstrijden. Pinoquet staat vierde met 10 punten uit vijf wedstrijden. En Oranje zwart is toch niet echt een verrassende koploper hoor, moet ik zeggen. Als ik zo naar die opstelling kijk van de nieuwe coach. Michel van der Heuvel, dan zijn daar wel liefst vijf uh, oranje internationals die in Londen uh Acteerden, Baart zie ik daar, Balkenstein, Van der Weerde, natuurlijk... de strafcorner-specialist, Bob de Voogd en uh, Robert van der Horst... Uh, dit seizoen overgekomen, teruggekomen moet je eigenlijk zeggen... van Rotterdam. Van der Horst is meteen aanvoerder gemaakt van Oranje Zwart. En hij is natuurlijk een hele belangrijke man. En dan hebben ze verder nog twee Pakistani, Rashid en uh, Rizwan. En dan ook nog een Belgische international, Thomas Briels. Dus wat dat betreft uh, zijn het wel degelijk mensen van naam en faam... in het team van Oranje Zwart. Staat dan ook, denk ik, naar verder vijf ronden terecht bovenaan met 13 punten en of Pinocchi daar wat aan gaat doen. Ja, we wachten het allemaal hier af. Het is nog steeds 0-0 na 12 minuten spelen. De handballers van Lions zijn uitgeschakeld in het Europese bekertenorm... de Challenge Cup. De club uit Siddard Geleen verloor in Estland de beslissende wedstrijd... van het Belgische Hasselt met 28-30. Lions eindigde daardoor als derde in de groep van vier... en plaatste zich niet voor de volgende ronde. En daarmee komen we het einde van dit uurtje van Langs de Lijn. Zo alles over het wielerseizoen en met name de laatste weken. Graag graag tot zo. En Langs de Lijn op 1. WK kwalificatievoetbal op Radio 1. Dinsdag om 8 uur. En dan moet hij erin gaan en dan gaat hij er niet in. Roemenië, Nederland. Komt je bal en wordt binnengekomen. Ja! NOS Langs de Lijn, dinsdag om 8 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen.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 Vanavond in Kruispunt, sinds het dramatische zetelverlies van het CDA... CDA, 21 naar 13. ...worstelt de partij met haar identiteit. Als je gaat voor het expliciet maken van die C... ...dan moet je ermee leven dat nog maar een klein percentage op die partij zal stemmen. Vanavond in Kruispunt, 11 uur, RKK, Nederland 2.